Tien uur dikte met het NOS journaal. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting stelt zeven oud-commissarissen van een woningcorporatie aansprakelijk voor het wanbeleid van de directeur. Dat meldt Nieuwsuur vanavond. Door dit wanbeleid leed de corporatie, de landelijk opererende SGBB, een miljoenenverlies.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 De fractie van de PVV in het Europarlement gaat met vier leden verder. Het voormalige fractielid van der Stoep is niet meer welkom... zo hebben zijn PVV-collega's besloten. Van der Stoep stapte in augustus op als Europarlementariër... nadat hij met drankop een ongeluk had veroorzaakt. Hij werd al vervangen door zijn partijgenoot Zelstra. Maar omdat er voor Nederland een extra zetel bij komt... was er een vijfde plaats voor een PVV'er. Van der Stoep wilde die zetel graag innemen... maar volgens PVV-voerman Matlener ontbreekt het noodzakelijke vertrouwen... Van de stoep zal u waarschijnlijk los van de PVV toch in het parlement terugkeren. Hij is verbijsterd en spreekt van een dolksteek in zijn rug. Het weer dan nog. Vanavond enkele buien, vannacht alleen in de kustprovincies. In het noordwesten staat een harde tot stormachtige wind. Morgenochtend eerst buien met zware windstoten. later hier en daar opkladingen. Het wordt morgen een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Wat we samen kunnen doen. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Henry Schut. Goedenavond, schaatscoach Jack Ory moet met zijn ploeg op zoek naar een nieuwe sponsor. Het financieel detacheringsbedrijf Control trekt zich na dit seizoen terug als hoofdsponsor. Aan de successen van deze Nederlandse ploeg heeft het niet gelegen. 1-8, 63, geweldige tijd voor Kjelduis. Hij wint de duizend meter. Gaat het goud worden? Groothuis in één. 84 ja. Het is weer goud en zilver. Geweldig gedaan. En dat was nog maar een greep uit alleen dit seizoen. We praten straks door met Jack Orie, met Mark Tuitert en ook met sportmarketier Ron Mulder die ons mag vertellen hoe aantrekkelijk de sport nog is voor sponsors. Over een maand is het voor de turnsters alles of niets. Het Olympisch kwalificatietoernooi in Londen is de laatste mogelijkheid voor een startbewijs op de Olympische Spelen, maar de Nederlandse ploeg is alles behalve fit. Op dit moment hebben we vijf meiden die, uh, die afvallen en uh, drie meiden die uh, verminderd belastbaar zijn. Komende zondag keert Lars Boom weer terug in de modder. Hij wordt gezien als onze beste veldrijder. Maar we moeten ons niet gelijk rijk rekenen. Ik ga ook geen WK rijden, daar ben ik ook al heel duidelijk in geweest. En, uh, dat, dat, ik, ga, ik ben een wegrenner en ik ga lekker voorbereiden op het, op het nieuwe seizoen. Aldus Lars Boom zelf. Verder kijken we hoe de zeilers vergaat bij de wereldkampioenschappen in Australië. We blikken vooruit op de laatste Europese wedstrijd van FC Twente in 2011. En we laten u kennis maken met een nieuw groot talent in de autosport. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Schaatscoach Jacques Orie heeft in tien jaar tijd bij vijf verschillende ploegen gewerkt. Spaarselect, de sponsor bingo loterij, de postcode loterij DSB in Control. En als het aan hem ligt, dan komt daar dus een nieuwe sponsor bij. Want zijn ploeg moet op zoek naar een nieuwe sponsor. Control stopte mee. Hij is momenteel met zijn schaatsers op trainingskamp in Erfurt En daar sprak Pet Mouderink met Orie. Is het nou een drama dat jullie sponsor ermee stoppen van het seizoen? Ja, het is natuurlijk niet leuk, maar het is geen drama. Ik bedoel, eh... Uh, uh... Ja, het, zijn toch, uh, het hoort bij het vak en het hoort bij sport, sport en de sponsoring rondom sport. Dus ja, je kan het ook wel weer ergens een beetje verwachten. Maar aan de andere kant, er moet wel een sponsor terugkomen. En dat is toch vaak een probleem bij het schaatsen? Ja, dat zeker. En uh, ja, daar moeten we ook weer uh, verder plannen voor uitrollen. En uh, ja, gelukkig draait ons team natuurlijk hartstikke goed. Zegt dat wat? Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel... Uh, uh, als je, kijk, het, het gaat toch ook wel weer om uitingen. Als je, als je kijkt hoeveel schaatsen we hebben in World Cup hebben... Nou dat, kan, dat kan denk ik een voordeel zijn. Ja, maar als ik zie wat voor sponsoren zich melden bij het schaatsen... dat houdt nooit over. Ja, dat gaat ook een beetje op en neer. We hebben natuurlijk in het verleden hartstikke goede sponsoren gehad. En, we hebben natuurlijk, uh, uh, en als, je, als je kijkt wat, daar, wat er natuurlijk in de breedte op het moment is... de tijd is natuurlijk niet makkelijk. Dus, het zijn allemaal ja. klein, kleine sponsoren eigenlijk, ook. Ja. ja, maar er zijn natuurlijk altijd maar een paar grote geweest en, al, en wat kleiner eromheen... Maar het zijn eigenlijk altijd maar twee grote sponsoren geweest. En, daarna, en dat is eigenlijk nooit veel anders geweest. Maar ja, het, het, uh, uh, we gaan natuurlijk gewoon ons best doen. En ik heb er toch vertrouwen in dat het gaat lukken. En denk je dan, uh, heb je er vertrouwen in dat je hele team mee kan? Want jullie hebben een team van tien mensen. Ik zou zeggen van nou, doe er een paar af. En het wordt al iets aantrekkelijker voor een sponsor. Redeneer jij zo? Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal mogelijkheden. En de vraag is of je acht of tien mensen doet. Of dan dat, dat het grote verschil gaat uh, brengen. Kijk. Uh, natuurlijk uh, moeten we allerlei al, al zo, soort zaken overdenken. En uh, uh, dat, dat hou je toch. En andere sponsoren die hebben ook andere ideeën. Maar ja, we hebben natuurlijk ook ambities. En, uh, en als je ziet hoe goed het, de, de, de, de uh, ideeën die achter het team op het moment zitten en hoe goed we in de breedte presteren en hoeveel plekken we binnenhalen en hoeveel podiumplekken we de afgelopen drie, we de, drie World Cup's bijvoorbeeld binnengetrokken hebben, dan staat er natuurlijk ook iets heel goeds. En er zit ook een visie zit daar natuurlijk achter. En daar zit gewoon een, een, een, een heel raamwerkje achter, wat dat voor zorgt. En dat is een soort interactie met sporters en met begeleiding. Dus ja, dat brengt ook wat. Dus het is niet zomaar uh, omdat we gewoon maar een groot team willen hebben. Dat heeft er niet mee te maken. Er zit echt wel een idee achter. Ja, en dan blijkt uh, dat het idee succesvol is. Want die sporters kiezen ook allemaal voor jou. Hè? Die kiezen niet voor ik ga wel weg bij een andere ploeg of naar een andere ploeg, maar die kiezen echt van ja, we willen bij Ori blijven. Ja, dat is natuurlijk ook heel leuk. En dat, dat heeft wel te maken met hoe wij erin staan en wat onze, on, onze ideeën, wat ik net zei, erachter staan. En dat, ja, dat maakt het wel heel erg leuk. En nu hopen we ook dat, uh, dat, dat, dat er een aantal sponsoren ook zo denken. Moet je nog eens terugdenken aan wat hier een paar jaar geleden gebeurde in Erfoers?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 omdat, uh, ja, we hebben natuurlijk wel de afgelopen maanden meerdere gesprekken gehad. En dan uh, uh, zie je toch ook dat uh, ja, de ambities van ons team naar de toekomst toe, en die lopen dan ook niet meer helemaal parallel met de ambities van Control. En, uh, en Wat bedoel je dan? Uh, nou, dat op een gegeven ogenblik, uh, uh, ja, dan... We zijn ook niet voor niks op zoek naar een co-sponsor. Dat is niet voor niks. En dat heeft er natuurlijk mee te maken, is dat wij, uh, een, natuurlijk plannen hebben en waar we naartoe willen groeien, en, uh, ja, nou, en, en, en dat, dat zit daarin verdisconteerd. Dat, dat, dat zeg maar de ideeën die wij hebben en de ambities. Ja, dat, dat, dat, dat, dat strookt op een gegeven moment ook niet helemaal meer. Plof te koop. over de de kosten per seizoen? Ja, ik vind het altijd moeilijk om een prijs te noemen. 2 miljoen? Mag... Wat zeg je? 2 miljoen? Ja, daar, daar, zit je, daar zit je natuurlijk heel snel bij in de buurt. En dat is. Uh, daar draait het een beetje om. En, en wat die, precies die prijs, of dat meer of minder, dat hangt van een hele hoop zaken af. Dat zei Jack Ori. Tegen Bert Malderink en Ori had het al over zijn vorige zoektocht naar een sponsor. Dat was toen het DSB plotseling afhaakte vanwege het faillissement. Een aparte tijd moet dat geweest zijn. En een van de schaatsers die die onrustige periode toen meemaakte... is Mark Tuitert, inmiddels Olympisch kampioen. Hij zit ook in Erfurt. Mark, goedenavond. Goedenavond. Uh, moest jij daar nog even aan terugdenken of is dit uh, niet vergelijkbaar? Nee, dit is zeker niet vergelijkbaar. Het uh, was een hele andere situatie, ook op een heel ander moment... en. Uh... Ja, dit is, uh, dit is meer een, een natuurlijke situatie eigenlijk, de, dat een, een sponsor uh, ophoudt en uh, zijn doelstellingen heeft uh, volbracht. Dat is uh, eigenlijk niet meer dan logisch. Daar, daar hou je altijd uh, op een gegeven moment rekening mee. Contracten lopen af en uh, het is altijd maar de vraag uh, hoe dat verder zal gaan. Maar Zag je dat al, ook al heel lang aankomen dan? Waren jullie ervoor gewaarschuwd? Nou, nee, we zagen het niet heel lang aankomen. Zo is het ook niet. Alleen het kwam ook niet helemaal als een verrassing. Alleen... Nou goed, laten we zo zeggen. Ik heb samen met, met Jack en met een aantal andere mensen we van de zomer genoeg gesprekken gevoerd. En uh, plannen gemaakt voor, uh, voor, uh, voor het geval dat controle zou stoppen. En uh, voor het geval uh, we eventueel een nieuwe sponsorzoektocht zouden moeten starten. Richting, uh, richting Soshi, richting de volgende Olympische Winterspelen. En uh, dat, doen we, uh, dat hebben we niet voor niks gedaan. En, uh, dat plan staat aardig op de rit. Sportief stond het al lang op de rit. En. Uh, Commercieel, uh, nu ook aardig, dus ik hoop, uh, ik hoop dat dat uh, zijn effect gaat hebben. Maar je zegt gesprekken gevoerd, dat was nog met Control, of heb jij zelf nee. ook al met nieuwe sponsors gesproken? Uh, nee, nee, nee, we hebben zelf nog niet met nieuwe sponsoren gesproken. Dat was nog niet uh, aan de orde. Alleen uh, omdat we ook nog niet zeker wisten of uh, Control wel of niet uh, door zou gaan. Tenminste, we gingen er op dat moment nog vanuit dat ze door zouden gaan, maar in ons achterhoofd hielden we hier al rekening mee. Dus. Uh, <lacht> Dus het draaiboek van wat er zou gebeuren als controle zou stoppen, dat, dat ligt klaar. Dus daar okay. kunnen we zo op, op overstappen als het ware. Maar daar staat nog niet kinderbueno in. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Nee, zover is het nog niet. <laughs> Snap jij het eigenlijk dat het in het schaatsen, misschien is het niet zo, maar dan moet je het maar zeggen, um, zo moeilijk lijkt om een sponsor voor een langere tijd vast te leggen, en een groot ook, ja, nou ja, goed. Wat je in het schaatsen ziet is natuurlijk... Uh, schaatsen is een, uh, in Nederland een gigantisch grote sport. Je hebt onge ongekende publiciteit en dat hoor je van alle sponsoren die erin stappen... Uh, dat ze er heel veel voor terugkrijgen. Uh, het is heel tastbaar, heel, uh, mensen kunnen heel dichtbij komen. Mensen kennen veel schaatsen, dus het is heel erg bekend. Alleen het is natuurlijk wel een Nederlandse sport. Uh, internationaal gezien, uh, de, het is echt puur voor de Nederlandse markt. Wat, ja, wat het maar met miljoenen kijkers... Maar wel miljoen kijkers dus ja. inderdaad, nou ja, dat zie je ook altijd in de sponsoren die erin stappen, die, uh, die de Nederlandse markt altijd bereiken en altijd namens bekendheid zorgen. Dus aan de ene kant snap ik het uh, ook niet. Omdat uh, het is zo'n goed bereikbaar medium. Alleen ja, het zit voornamelijk in, in de, in de, in de, in de visie en de strategie. En uh, die, die wat er, wat een sponsor ermee heeft en een ploeg ermee heeft, dat is al, zoals Jack al zei. Uh, we hebben een ambitie om, uh, om zo door te gaan. We zijn het allerbeste schaatsteam ter wereld al. Als je kijkt naar prestaties de afgelopen periode. De afgelopen anderhalf jaar onder controle of tweeënhalf jaar. Dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan moet je dat uh, vasthouden naar Sosje toe. En daar past denk ik uh, op zich een, een, een, een sponsor bij. Of een, een, een, een, een wisselwerking bij. Naar een commerciële partij die, uh, die het allerbeste uh, wil bereiken. En uh, nou goed. ik ja, ik, kan me, ik kan me bijna niet voorstellen dat er zoveel kansen, naar mijn, uh, naar mijn ogen, dat er uh, dat, uh, dat, dat moet iets uh, goeds uitkomen. Maar is er al iets concreets? Nee, nee, nee. Maar je hebt er wel vertrouwen ja. in dat er iemand gaat komen voor tot en met sortie en niet weer voor een seizoen of zo? Nee, nee, dat zeker niet. Alles, alles wat nu gebeurt is naar de Olympische Spelen toe, dat uh, korte termijn... Uh, daar heb je niks aan als sporter. Je moet, uh, je moet, uh, je moet uh, stressvrij en uh, vol overgave kunnen werken naar, uh, naar de Olympische Spelen toe. En ja, het mooie is dat het, het, het plan staat. We, we, hebben een, we hebben een geweldig goede ploeg. Uh, uitgebalanceerd, ervaring, jonge honden. En uh, ja, dat is zo mooi tijdens de training. Daar dat doe je het voor, dat wil je. Je wilt de beste coach de beste schaatsers en, dat, uh, en dat, dat hebben wij en dat is heel erg, uh, heel erg gaaf om daar deel van uit te maken. En, ja. uh, en het reclamepraatje ja. heb, je, heb je ook, uh, <laughs> Mark. <laughs> <Ja>. <laughs> tot slot, is, tot slot ja. nog even, uh, uh, hoe is het met jou? Want het is nog niet helemaal jouw seizoen. Nee, nee het gaat nog niet zo als ik, uh, zoals ik zou willen. Uh, ja, ik, ik ben er verder uh, heel goed uh, aan, zoals ik het, uh, zoals het zou zeggen, in het oosten. Maar, uh, hm. uh, het, uh, ja, het gaat gewoon goed, ik ben heel fit. Alleen ja, dat laatste stokje naar uh, topvorm, naar uh, alles raken op het ijs, dat, uh, dat, is, uh, dat is er nog niet. En, uh, daar, uh, dat, hoop ik, uh, dat hoop ik binnenkort wel mee te gaan maken. Ja. Dus, uh, nou, ja, ik ben op... in ieder geval iedere dag uh, keihard aan het werk met, ja. uh, met het leukste wat ik uh, mag doen en dat gaat. je hebt nog een paar maandjes. En tevreden met Epke Zonderland ja. als jouw opvolger als sportman van het jaar? Ja ik, ja, ik vind Epke en, uh, ik ken een persoonlijk en uh, ik vind, uh, vind hem een uh, echt uh, heel, erg, uh, heel erg goede, goede sportman. Dus ja. ik, uh, ik kan daar zeker mee leven. Maar ik moet zeggen dat ik uh, het Bob de Jong ook zeker had gegund. Uh, mede schaatscollega. Ja, hij had ook een paar wereldtitels. Kampioen geweest ja. en uh, die, die, die, die, die, die, heeft, die heeft die prijs al uh, een keer gemist. Dus uh, die had ik het ook zeker gegund. Maar uh, Epke ook wel. Uh. Oké. Okay. Dankjewel, Mark Duijtert. We zien je terug later in het seizoen. We gaan terug naar uh, waar het onderwerp over ging. De sponsoring Control stopte mee. Ik praat daarover verder met Ron Mulder... die zich al 37 jaar bezighoudt met schaatsen en marketing. En hij was onder andere ook de manager van Annette Gerritsen... Irene Wust en Sven Kramer. Goedenavond. Goedenavond. Wat dacht jij toen um, je hoorde dat Control zou stoppen? Is dat een serieus probleem of ook een beetje business as usual? Ja, dat is ik, ik heb net natuurlijk even naar Mark geluisterd... en ik onderschrijf zijn stelling. Kijk, als je het als sponsor heel goed doet... dan heb je binnen drie jaar ook een redelijke naamsbekendheid bereikt. En dat is natuurlijk de evaluatie van een sponsor. Van ga ik door? Het, in ons vak geldt altijd... het moeilijkste van een sponsor over een inkomst aangaan... is het beëindigen daarvan. Maar je kan ook zeggen, als je die redelijke naamsbekendheid hebt bereikt we gaan nog een stapje verder. Die naam is bekend, het is nu misschien, ik noem maar wat, 70%. Ja. We hebben het geld, de sport ja. is fantastisch. We gaan voor die 80% of dat mensen over 15 jaar nog steeds... Ons ja, maar ik denk dat uh, dat controle in, in, in het vakgebied... waarin ze opereren gewoon uh, zeg maar een uh, grote be naamse bekendheid heeft uh, bereikt. Met alle activiteiten die ze gedaan hebben. Niet alleen sponsoren sponsor, maar ook de relaties uitnodigen naar het schaatsen. Het is natuurlijk uh, een, een detacheringsbedrijf... met een aantal uh, relaties klanten. En als je die markt uh, bewerkt hebt... dan, uh, dan is die naamse bekendheid in dat gebied wel bekend. Ja. En dan is na drie jaar... Is dat niet zo dramatisch als ze zeggen we gaan ermee stoppen? Ja, nou is dit geen uitzondering, hè? Want het. TVM-ploeg, dat is dan eigenlijk de enige ploeg die, die nog langer een sponsor ja. heeft. En een sponsor ja. die ook heeft uitgesproken ja. het nog wel een tijdje te willen blijven. Hoe zit dat met die andere teams? Bijvoorbeeld Team Liga? Ja, team Liga. Nou ja, alle contracten lopen volgend jaar af van alle schaatsers. En dan uh, wordt er weer uh, opnieuw onderhandeld voor uh, een nieuwe periode. Maar zover ik heb begrepen, uh, is, uh, is Liga uh, ontzettend uh, tevreden met het resultaat uh, van, uh, van, uh, van de sponsoring. Uh, zijn natuurlijk onderdeel van een hele grote de internationale organisatie Kraft... En uh, die mensen die komen over twee weken ook naar Tialaf om te kijken... en om het fenomeen uh, hardrijden op de schaatsen uh, te aanschouwen. Dus uh, met Liga heb ik alle vertrouwen erin dat zij doorgaan tot de Olympische Spelen. Want die laatste twee jaar tot aan die Olympische Spelen... zijn natuurlijk ook voor een sponsor hele aantrekkelijke jaren. Ja, en met name de Spelen zelf. Want dat is, vind ik dan zo vreemd in dit geheel. Als je zo'n grote sport hebt als schaatsen, ja. uh, dat je de sponsors niet uh, bij bosjes uh, hebt... of in, die niet in de rij staan... om tot en met een Olympische Spelen sponsor te worden. De ja. controle houdt er nu ook op midden tussen twee Olympische Spelen in. Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad... Uh, er de, de, de zijn een aantal sponsors natuurlijk op dit ogenblik uh, werkzaam. Maar echt de, de grote sponsoren... Uh, die zijn niet zeg maar, op het teamniveau aanwezig. We moeten natuurlijk uh, niet vergeten... dat, dat KPN uh, onlangs het egelcontract van de KNSB heeft overgenomen. Dat is natuurlijk een geweldige sponsor. En uh, die activeert dat ook op een fantastische wijze. Maar waarom waren die bijvoorbeeld al lang niet hoofdsponsor van een goed team dan? Ja, dat is een keuze. Die zeggen van, uh, wij, wij sponsoren liever uh, de organisatie... waardoor wij rechten verkrijgen dus bij alle kampioenschappen... om uh, op de pakken te staan. Dat is... Uh, en daar betalen ze natuurlijk gewoon ook een behoorlijke som geld voor. Ja. Dan hebben we ook Essent. Essent uh, is natuurlijk uh, sponsor van, uh, van de ASU en uh, een naamgever van alle World Cup ja. en uh, van alle kampioenschappen internationaal. Ja, maar dus, dan zijn er twee. Ja, zijn maar, twee maar hoeveel zijn er nog meer dan? Nee, nee, nee. De, de, de, dan, uh, dan komen we gewoon inderdaad op het niveau van, uh, van, van TVM. En het mooiste zou zijn dus dat, uh, dat wij bedrijven erbij zouden hebben met wat meer consumentenproducten. Uh, uh, zoals Liga. Uh, dat is als je dat vertaalt naar de winkelvloer, dan kan je daar geweldige acties mee doen. Ja. En, en dat doen maar ze ook. is dat ook bewezen? Ik bedoel, als nu, als nu mensen aan het Gerritsen zien rijden. En die doet het goed. Willen ze dan zo'n koekje kopen? Nou ja, dat dat zou dat, dat, ik doet, niet toch toch maar durven niet. te ja. zeggen. Maar, maar het is natuurlijk op de winkelvloer... wordt door Liga wel uh, actie uh, ondernomen... en wordt in relatie met de schaatsploeg gelegd. En uh, dat is dus ook bij het samplen bij het stadion, kortom. Uh, dat, dat werkt fantastisch. En het is ook, ook, ook heel goed wat Liga doet. Want in feite laten ze de ploeg meeprofiteren... van verhoogde omzetten uh, van het product Liga... Dus uh, het werkt naar twee ja, kanten ja, dat, is, dat is dan uh, dat ene verhaal. Ja. Is, is het in zijn algemeenheid de laatste jaren moeilijker geworden... om nog een sponsor te vinden? Ja. heeft het schaatsen ja. last van de crisis. Nee, absoluut, absoluut. Toen vorig jaar dus de damesploeg uh, ontstond met Marianne Timmer... Margot Boe en uh, Annette Gerritsen... heeft het inderdaad uh, zes maanden geduurd... voordat Liga de, dus over de streep getrokken was. Er zijn uh, toen ook een aantal onderhandelingen geweest... met, uh, met serieuze bedrijven. Maar dat Waar laatste je.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 Nou, dan is het, maar twee het miljoen. zijn dan tien schaatsers, maar je kan er ook drie hebben, toch? Of vier? Nee, nee, tien? nee. Dat is uh, de reglementen van de KNSB. Uh, laten niet toe dus dat, dat er een uh, ploeg midden dan zes personen okay. uh, bestaat. Dus uh, het moet minimaal zes zijn. En de keuze van, uh, van Jak, en dat doet hij gewoon heel goed. Het is een uh, prima coach in deze. Die, uh, die heeft ook dus de jongere schaatsers bij. Die dus gewoon uh, meegezogen worden door de wat oudere. Ga de oudere tussen aanhalenstekens. Want uh, Mark uit, het is, uh, noem ze zelf, nog een jonge honden natuurlijk. Ja. Boven de 30 inmiddels. <laughs> Boven de 30. Ja. Ja. Moeten we ons nou zorgen maken over het schaatsen? Want als je het vergelijkt met een aantal jaren geleden. Toen de bomen tot in de hemel kwamen. Met, ik geloof, salarissen, Maar dat weet jij beter dan ik. Voor Romme en ja. Ritsma en ja. Bennemars. Ja. Dat is al lang niet meer. Nee, Gaat dat, dat, uh, dat verder ja. naar beneden? Ja, dat was guldens nog. Dat was in de gulden tijd. Ja, dat was ook euro's daarna. Ja, nee, dat ja. was nog in de, in de, in de, <laughs> de gulden tijd. Dus, maar uh, dat klopt. Uh, uh, kijk, ik, ik zou het voor de schaatsers wensen. Dus dat die periode weer terugkomt. Maar uh, we zitten natuurlijk in een wat economisch moeilijke tijd. Ik, uh, ik ga het woord crisis niet al te vaak in, uh, in de mond nemen... want dat wordt al vaak genoeg gedaan. We moeten misschien dan met z'n allen een stapje terug doen. En dat geldt ook op, uh, op, het, uh, op het schaatsniveau. Maar wat veel belangrijker is voor het schaatsen... Uh, dat zijn de impulsen die het schaatsen moet hebben... Gewoon van vernieuwingen in de sport. Daar wordt ook over gesproken, over, over nieuwe zaken. Ook in t 11 uh, Vergeet het nieuwe t niet. Uh, daar praten wij al drie jaar over. En uh, er is nog uh, helemaal niks gebeurd... Dus in die zin, het geld is door de regering al lang gereserveerd... maar er is niemand die er een klap op kan geven. Nee. Kijk, als je een nieuw stadion hebt met mogelijkheden voor sponsors... Hè, om dus daar ook de activiteiten te bedrijven... dat zou uh, fantastisch zijn. Het mag voor mij ook gerenoveerd worden, ik vind het allemaal prima... maar er moet wat gebeuren. En dat is voor de schaatsport: is een totaliteit... Heel erg belangrijk. Ja, ik gebruik het woord dan nu nog wel even een keer. Wat, wat gaat zo'n crisis nou uiteindelijk concreet betekenen voor... nou, vandaag is de aanleiding de controleploeg. Laten we ja. die eens bij de kop pakken. Daar zitten tien schaatsers in. Ja. Um, um, um, nou ja, Tuit, het hoeft zich voorlopig nog geen zorgen nee. te maken. En Groothuis ook niet. En Smeekers ook niet. En Nuis ook niet. Maar kan het bijvoorbeeld zo zijn om mij heel concreet de vraag te stellen... dat bij het nieuwe contract ze geen tien schaatsers meer mogen hebben... maar ga maar terug naar zeven en dan mag Pauline ja. van Deuten komen... Weg. Ja, maar ik denk niet dat het contract uh, wat wat Paulien heeft, dat dat gewoon een financieel echt een obstakel zal zijn. Uh, kijk, Paulien vindt het gewoon heel erg fijn om met de ploeg mee te, mee te trainen, mee te schaatsen. Ja. Kijk, en, en Jacques-Ori is in die zin gewoon een, een fantastische coach. Die wil dit groepje gewoon bij elkaar houden. Daar gaat hij voor. En uh, ik denk niet dat het budget wat hij straks toegewezen krijgt van een nieuwe sponsor, dat Paulien daar een probleem mee gaat Nee, maar dan wordt het, het misschien en... weer te concreet, maar jij weet ja. het grotere geheel. Wat, ja. wat betekent dat het minder en minder wordt financieel ja. gezien voor zo'n ploeg. Nou ja, da daarom uh, zet hij ook wat hoger in natuurlijk voor het uh, sponsbedrag. Maar ik denk dat uh, uh, met de wetenschap in, in december... Uh, dat uh, controle ermee stopt uh, aan het eind van het seizoen. In feite heeft uh, Jacques nog een hele tijd te gaan om, uh, om een sponsor te zoeken. En je kan beter dat in december weten dan op 1 april. Uh, want dan ga je de zomermaanden in en dat, uh, dat weet ik als geen ander. Dan is het heel moeilijk om daar een, uh, een sponsor voor te zoeken in de zomermaanden. En want dan, dan ben je eigenlijk nergens gewenst als je over eisen gaat praten. Maar nu, met de mooiste evenementen nog voor de boeg, eh, internationaal, maar zeker in Tialaf. Ja, is het een prachtige gelegenheid om bedrijven uit te nodigen. om even een kijkje te komen nemen, de sfeer, de schaatsers, kennis te maken. Kortom, eh, dat is wel de atmosfeer waarin dus een nieuw contract kan worden afgesloten. En dus... staan uiteindelijk dan de bedrijven. In de rij? nee, of mogen nee, ze blij nee, zijn als er nee, eentje is die ja, tot en met Sochi wil nee, je, je hebt maar één goede nodig. Ja. Dat is, uh, en, en, ik, ben, ik ben van huis uit altijd uh, heel, heel erg optimistisch geweest. Die gaat er komen. Die gaat er zeker komen. Dat verdient Jack. Uh, dat verdient die ploeg uh, zeer zeker. En het zou voor Controls uh, fantastisch zijn als die een waardige en een goede opvolger krijgt. Geen zorgen dus? Geen zorgen. Ook okay. voor de dag van morgen. <laughs> Ron Mulder, dank je wel. This is Wouter Hamel van zijn debuutalbum, zijn grote doorbraak dus, Don't Ask. Over een maand hebben de turners hun olympisch kwalificatietoernooi in Londen. En de droom van de Nederlandse vrouwen is om zich daar als ploeg te plaatsen voor de Spelen. Maar de laatste tijd gaan de berichten vooral over blessures, blessures en nog eens blessures. Edwin Cornelissen bezocht een training van de gehavende ploeg om van de bondscoach Gerben Wiersma te horen hoe het ervoor staat. De tijd begint te dringen voor de Nederlandse turnvrouwen. Over een maandje het Olympisch kwalificatietoernooi in Londen. Hé, hey, strek. Hans Sander, houd die vast. Dat betekent nu hard trainen. Lees denk je weer even om die landing? Dat hij niet bij die gestrekte armen doet? Dat doe je met een selectie die wat gehavend is... Hè, in de aanloop naar dat kwalificatietoernooi. Want veel blessures, hoeveel in totaal? Op dit moment hebben we vijf meiden die, uh, die afvallen en uh, drie meiden die uh, verminderd belastbaar zijn. Nou, de afvallers eerst er maar. Dat zijn? Uh, Jessica Douwling uh, uh, is, uh, uh, is afgevallen in verband met uh, een schoolkeuze. Uh, uh, Tess Mone en uh, Melissa Gerpenisse hebben aangegeven zich terug te trekken... omdat ze niet wedstrijdfit kunnen worden in de korte periode die ons nog uh, rest. Uh, Yvette Moshagen is natuurlijk uh, geblesseerd uh, geraakt tijdens de wedstrijd in Stuttgart... En uh, Celine van Genneren uh, heeft nu inmiddels ook definitief uh, laten weten zich terug te trekken. Omdat ze nog geen piekmomenten mag uh, hebben op die, uh, op die voet. En uh, een afsprong van Brug is natuurlijk een piekmoment. Dus die kunnen we wegstrepen voor wat betreft het uh, kwalificatietoernooi. Dan waren er nog drie andere, zei hij. Er zijn dus drie turnsters die nog niet dat programma kunnen draaien wat wij uh, van ze vragen. Dat is Diane Teunissen, Sander Wevers en Joy Goedkoop. Ja. En wat betekent dat voor hen? Ja, dat betekent dat zij nog volop in de race uh, zitten. En dat wij nog uh, een langere periode zullen gebruiken om hen uh, te wegen. En vooral om te kijken of, uh, ja, of er progressie is en dat die blessures uh, ja, verdwijnen. Kom op. Kom op. Heupen strekken. En wat is die wandeling eronder? Er zijn ook turnsters bij die een aangepaste training volgen. Joy, denk zelf mee. Hè? Wat, wat allemaal kan uh, zonder armen, zeg maar. Joy, goedkoop bijvoorbeeld, doet hier een sprong. Nou, misschien kan je hetzelfde achterover pakken van het paard. Maar dan zonder de aanloop, dus gelijk vanaf het paard. Ja, beter. Goed zo. Hey Gerben, ben je er eigenlijk wel een beetje achter waar die blessures nou allemaal door gekomen zijn? Uh, ja, we zijn druk bezig om, uh, om dat natuurlijk ook uh, te onderzoeken. Aan de ene kant zijn er gevallen van, uh, van pech...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 Je ribben naar voren, druk je neklijn lang. Ja, het wordt kort dag, want nog een maandje tot het Olympisch kwalificatietoernooi. De dames zijn gerben bezig met een presentatietraining. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ze staan voor een spiegel. En... Let erop dat je hoofd vast zit aan je armen. Ja, ze beelden allerlei dingen uit eigenlijk. Ja, een heel belangrijk onderdeel bij vloer en bij balk is dat je aftrek kunt krijgen tot wel 1,3, geloof ik. Uh, als je het niet goed presenteert, en vandaar dat we daar heel veel uh, ja, aandacht aan besteden. Ja, we zien uh, het uh, strekken van de ledematen. Want het moet allemaal wijd, het moet indrukwekkend zijn. Ja, ja, ja, zeker. weten. Je houdt iedere beweging twee seconden aan. Waarbij je iedere keer controleert of dat je ribben sterk zijn, of dat je maximaal lang bent en of dat je neklijn en je hoofdlijn klopt. En dat allemaal dus in de aanloop naar uh, dat kwalificatietoernooi. Heb jij je doelstellingen eigenlijk een beetje aan moeten passen na al die blessures die je hebt moeten ondervinden? Uh, nou weet je, we staan voor een enorme uitdaging. Hè. Dat, zal, uh, dat zal niemand uh, onbekend uh, voorkomen. Uh, het is alleen wel zo dat uh, de strijd pas gestreden is op het moment dat de laatste turnster op 11 januari heeft uh, geturnd. Dus tot op dat moment uh, gaan wij gewoon vol voor, uh, voor de doelstelling. En die blijft gewoon overeind staan. En dat is beste vier en daardoor met het team naar de Olympische Spelen. Ja, ja zeker weten. Die blijft overeind staan. Aan de andere kant, uh, met enige realiteitszin... moet je denk ik toch wel constateren dat het wel wat moeilijker is geworden. Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in. Dan moet het toch wel een enorme klap zijn. Ja, tuurlijk. Maar met name twee weken geleden hebben we dat moment heel erg met elkaar gedeeld. Toen hebben we de teleurstelling, hebben we alle dames uitgenodigd. Ook Yvette Moshaag was erbij. Het is even een moment geweest waarbij we even binnen vier kamers... onze teleurstelling hebben getoond naar elkaar. Maar goed, daarna moet je ook zo professioneel zijn... om uh, de schouders er weer onder te zetten. Dat is... Natuurlijk niet heel erg effectief als je nu bij de pakken neer gaat zitten. En dat gaan we dus ook zeker niet doen. Het is pas voorbij wanneer het voorbij is. Nog een maand lang is het trainen. En sluit. En strek je heu. En dan, op 11 januari, klinkt de Big Ben in Londen. Dan zit de voorbereidingstijd erop en dan uh, moet het gebeuren. En dan gaan ze er gewoon voor, de turnsters. En trouwens ook nog twee turners, maar dat is het weer een heel ander verhaal. Surfer Dorian van Rijsselbergen ligt op het wereldkampioenschap Zeilen... nog steeds op koers voor de medailles. Maar als favoriet voor het goud ging hij in de derde race wel enorm in de fout. Net als schaatser Hilbert van der Duim, twintig jaar geleden volgens mij was het zelfs langer, ik denk 30 jaar geleden ongeveer... dacht hij al over de finish te zijn, maar Van Rijsselbergen moest nog een rondje. Hij eindigde in die derde race uiteindelijk niet als eerste, maar als zestiende. De vierde race won Van Rijsselbergen dan weer overtuigend. Ayot Kloosterboer ving hem op toen hij weer van het water afkwam. Dorian Van Rijsselbergen, ja, je hebt weer een verhaal voor ons gemaakt. Je was de snelste, maar helaas. Ja, als er geen verhaal is, dan maak ik er wel eentje. Dus uh, vandaag was het weer zo'n geval.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 Maar ik vergat dat er drie voor drie rondjes stond. Ai. Ja. Dorian, je moet nog een rondje. Inderdaad, nog een rondje. En dan, uh, dan pas mag je naar de kant. Het ja. is erg jammer. Je stond er heel goed voor na gisteren. Prachtige scoren. En uh, ja, de vierde race win je ook met overmacht. Je bent wel de snelste op dit moment. Ja, nou, het snelste. Iedereen zit heel dicht bij elkaar. Maar het is gewoon zo vlagerig en uh, heel veel wier dat het gewoon... Um, ja, dat ik daar iets, misschien iets beter mee om kan gaan... en op de juiste momenten uh, het wier van mijn vin af kan halen. Of uh, een klein beetje meer geluk. Het wier van je vin, hoe doe je dat? Uh, springen. Ja, kleine jumps in de downwind en uh, aan de wind ook. En zorgen dat je ja, uit het water komt met je vin... en dan zorgen dat je het wier eraf valt. Je hebt nu een eerste plaats staan, een derde... en dan ineens een vijftien en dan weer een eerste. Is dat goed? Ja, dat is niet verkeerd. Ik bedoel, de 15, dat wordt een aftrek, hopelijk. En hopelijk ga ik dus niet nog een rare race varen. Dus uh, ja, die tellen we dan gewoon nu niet. En dan heb ik een 1, een 3 en een 1 en dat is oké. Okay. Nog steeds op koers voor het WK? Ja, zeker weten. En uh, we hebben er veel plezier in. Dus... En Van Rijsselbergen had het over een aftrek. Want na de tien races wordt het slechtste resultaat geschrapt. Ja, dat moet dan dus dat resultaat zijn in die slechte derde race. En er kwamen nog meer Nederlanders in actie in Perth in Australië. IOT Kloosterboer zet de prestaties op een rij. De 74 vrouwen met Berghout en Westerhof. Die liggen op koers voor de wereldtitel. Dit dames hadden vandaag een slechte uitslag. Maar daarna ook weer een goede. En de concurrentie verloor een aantal punten. En Berghout en Westerhof staan voorlopig keurig tweede. De verschillen zijn wel klein, dus ze moeten oppassen. Dan de laserklasse met Rolof Bouwmeester en Rutger van Schadeburg. Die samen vechten voor een plekje op de Olympische Spelen. Bouwmeester had een slechte dag, die zakte naar de 30ste plaats. Maar Van Schadeburg deed het goed. Hij won zelfs een race en staat nu 11e in de tussenstand. Verder nog een uitvaller vandaag, en dat is de Nederland 2 bij de Match Racers. Het trio met René Groeneveld, Annemieke Bes en Marceline de Koning. Die zijn uitgeschakeld, er zit wel potentie in dat team, maar ze zijn gewoon nog niet constant genoeg. Geen wonder als je bedenkt dat het pas uh, onlangs gevormd is dat team. Marceline de Koning stond bijvoorbeeld nog twee maanden geleden op een surfplank. En Nederland 2 kan de kwartfinale niet meer halen. Dat is wel jammer voor hen, want ze waren dichtbij een top-8 notering. En dat had ze een A-status opgeleverd. Gaat dus voorlopig niet door. Ja. Prachtige onvervalste Britse geluid van de Cooks met How'd You Like That? FC Twente is deze week vooral bezig met de competitiewedstrijd van komende zondag tegen Feyenoord. Daardoor lijkt de Europa League-wedstrijd van morgen tegen Wisla-Krakau van ondergeschikt belang. Volgens de trainer van Twente, Co-Adriaanse, staat daarin alleen de eer op het spel. Nou ja, het gaat nergens om. Het gaat natuurlijk om een wedstrijd die je kan winnen en die je moet winnen. Voor je eigen sportieve eer voor het imago van Twente, ook om uh, punten te halen... voor de club en ook voor Nederlandse clubs. Maar aan de andere kant, ja, we zijn al door, we zijn eerste. Uh, we hebben een hele zware wedstrijd voor de Boeg zondag tegen Feyenoord... in de Kuip, en daarna op donderdag voor de beker hier tegen PSV. Dus dit is wel een uitgelezen moment om sommige jongens ook wat rust te geven. Dat doe je dus ook? En dat doe ik ook, ja. Is het ook een bizarre wedstrijd dat je alleen maar publiek van de tegenpartijen in het stadion hebt? Ja, want er zijn hier wat problemen geweest met Poolse supporters... die de toegang tot het stadion hier ontzegd is. Achteraf is daar een dispuut over ontstaan. Dan was dat nou wel of niet terecht? Dus die mensen eisen compensatie van de club van Twente. Ik weet niet hoe dat afgelopen is. En om die reden is ook het advies gegeven aan de supporters van Twente. Ga daar alsjeblieft niet heen. Want uh, je bent niet helemaal veilig. Dus er gaan waarschijnlijk geen supporters mee. Of moet er iemand toch nog in zijn autootje willen stappen. en uh, gewoon op eigen risico gaat. Dat zou natuurlijk kunnen, maar er zullen niet veel zijn. Dat was je ook een hele vijandige houding? <coughs> nou, dat denk ik niet. Want ja, ik denk dat ze tegen het team van FZ Twente. een manier waarop wij voetbal helemaal niks hebben. Ja, Twente heeft natuurlijk een heel positief imago. We hebben hier ook uitersportief sportief gespeeld tegen ze. Mm. Uh, er is helemaal niks gebeurd op het veld. Dus ja, wij zijn er als team staan er eigenlijk helemaal buiten. Heb je ooit wel eens als coach of als speler meegemaakt... dat, je alleen, eh, dat er een publiek van de tegenpartij alleen maar in het stadion zat? Ja, van, ja als je bij Den Haag eh, coach bent geweest... dan maak je van alles en nog wat mee. Ik heb zelfs eh, in stadions gespeeld waarin helemaal niemand zat. Feyenoord, Aden Den Haag bijvoorbeeld, helemaal niemand. Zonder publiek? Helemaal niemand, ja. Ja, ja daar heb ik gewoon twee keer meegemaakt. Kun je je spelers daarop voorbereiden? Uh, dat het een, ja, tuurlijk. Je geeft natuurlijk informatie over het stadion, de capaciteit... hoeveel mensen komen er kijken, hoe is het weer, hoe is het grasveld... hoe ziet de kleedkamer eruit, die informatie geven we allemaal. Dat het misschien een troosteloze wedstrijd zal worden. Of die wedstrijd wel uitgezonden wordt op tv in Nederland of niet. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. want Je, ja, je staat toch in de etalage... Natuurlijk kan je ze erop voorbereiden. Je kan een, een beeld schetsen hoe die wedstrijd er qua sfeer uit gaat zien. Zijn er nog extra veiligheidsmaatregelen genomen? Nou, voor zover ik niet, weet niet, nee. nee. Maar ik hoor net zeggen, uh, we gaan de, de, de wandeling moesten we maar eens niet doen. Op de dag van de wedstrijd? Nou, dat weet ik niet. Normaal wandelen we altijd, dus we zullen nu ook wel gaan wandelen. Tenzij het uh, heel slecht weer is. Maar, het maar het, weer... Niet, niet vanwege andere dingen? Nee, dat denk ik niet, nee. nee. Heb je dan bijvoorbeeld naar extreme Robert Maaskant gevraagd... van wat kan ik daar aantreffen? Nee, ik heb Robert uh, niet gesproken. Ik heb natuurlijk wel gevraagd uh, aan onze scouting... van uh, hoeveel mensen komen er kijken. De laatste wedstrijd thuis zaten er maar 4.000 of 4.000... in een heel groot stadion. Uh, ze, ze, ze hebben nog een kans. Als ze winnen of gelijk spelen en voelen hem laat punten liggen... Dan, uh, dan kunnen ze nog door... Dus dat zou een reden voor supporters kunnen zijn om naartoe te gaan. Maar men verwacht daar ook niet zoveel toeschouwers, Vier of 5000, maar. Of 6 meer niet. Uh, ja, het is een wedstrijd. Wie staat Krakau voor de Europa League? Maar het is een hinderlijke onderbreking. Zo komt het een beetje over. Eigenlijk wel, ja. Omdat uh, het belang van de wedstrijd tegen Feyenoord veel groter is. Al dus co-Adriaanse. De financiële en sportieve problemen van zevenvoudig Frans voetbalkampioen AS Monaco lijken opgelost. De Russische miljardair Dimitri Ribolovlev neemt de club het vorstendom namelijk over. Monaco speelde in 2004 nog de finale van de Champions League en is nu de nummer laatst van de Franse tweede divisie. In de Bundesliga, in Duitsland dus, werd vanavond één wedstrijd gespeeld tussen twee middenmotors. FC Köln tegen Mainz eindigde in 1-1. In de Spaanse Copa del Rey revancheerde Real Madrid zich als je dat zo mag noemen, voor de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Barcelona. Want het was tegen een derde divisionist in de beker, in de vierde ronde van de Spaanse beker, Ponferradina. Daar won Real Madrid van met 2-0. En zojuist afgelopen in de Serie A Genoa tegen Inter, uitslag 0-1. Daardoor passeert Inter Genoa op de ranglijst. Het staat nu zevende, met nog altijd 10 punten achterstand op koploper Juventus. Phil en Philip, Collins en Bailey met Easy Lover. Het is een jaarlijks terugkerend ritueel. De rentree van wielrenner Lars Boom in het veldrijden. Komende zondag is hij er voor het eerst bij dit seizoen... in de Wereldbekerwedstrijd in het Belgische Namen. En zoals altijd kijkt het crosswereldje met veel belangstelling uit... naar die eerste confrontatie van Boom met de rest. Gio Lippens in gesprek met Gerben de Knecht, Richard Groenendaal... en uiteraard Lars Boom zelf. Lars is met de vorm als veldrijder... Uh... Nou, niet goed denk ik, maar dat hoeft ook niet, want ik ben geen veldrijder natuurlijk, maar uh, ja, ik ben gewoon lekker aan het trainen, aan het voorbereiden, voorbereiden op het wegseizoen. En qua die, die vorm dan gaat het redelijk, ja. En toch ga je het weer doen, hè. straks in namen, wereldbekerwedstrijd, en dan kun je er niks aan doen, maar dan gaat iedereen toch weer kijken hoe sterk is Lars Boom. Ja, maar dat hoeft helemaal niet, in uh. uh, nou, de ga ik gewoon lekker mee fietsen en uh, zien nu we wel wat er gebeurt. Het is gewoon spielerij, zeg maar, wat ik met kosten Het is gewoon onderhouden en, uh, en gewoon leuk om, om, om wat kosten te rijden. En uh, dat is het met name. Het gekke is, in België geloven ze je niet, hè? Nee, maar dat is helemaal niet erg. Uh, ik ga ook geen WK rijden, daar ben ik ook al heel duidelijk in geweest. En, uh, dat, dat ik, ga, ik ben een wegrenner en ik ga lekker voorbereiden op het, op het nieuwe seizoen. En dat, uh, dat doe ik veel liever. Uh, WK, ik, dit, jaar, bijvoorbeeld dit jaar ben ik net klaar met het seizoen en wordt mij al gevraagd wanneer ik ga crossen en wanneer ik. Uh, ja, wanneer ik wk ga rijden, daar heb ik helemaal geen zin in. Omdat ik gewoon eens uh, zo lekker wil rusten en van mijn rust wil genieten. En uh, dan, niet, dan niet over na wil denken om over te uh, over, over praten. Gerben de Knecht, collega van Lars Boom. Althans in de winter. Als Lars Boom zegt spielerij, wat zeg jij dan? Ja, dan moet ik wel om lachen natuurlijk als hij dat zegt. Uh, volgens mij is hij toch wel een tijdje aan het voorbereiden. Dus zo'n zo spielerij zal het niet zijn. Maar goed, uh, ja, dat is Lars. Hè. De, uh, hij verwoordt het heel mooi. Want iedereen in het veldrijpeloton kijkt toch weer uh, ernaar vooruit. Hè? Op het moment dat hij daar weer een naam tussen die grote namen gaat rijden. Ja, natuurlijk. Uh, vorig jaar wint hij uit het niks eigenlijk een wereldbeker in zolder. Dus uh, ja, iedereen weet dat hij met gewoon een goede voorbereiding en weinig koers mee kan doen voor de overwinning. Uh, hij zegt zelf dat hij iets minder is. Ik, weet, ik heb eigenlijk nog niet echt met hem getraind. Dus ik weet het niet. zou kunnen. Uh, misschien is het ook inderdaad wel verstandiger om iets rustiger aan te doen voor hem uh, richting het ja het, uh, het voorseizoen. Maar goed, je weet het nooit met hem. Het verschil is dat ik nu uh, uh, mijn conditie nog niet zo goed is als vorig jaar. En, uh, daar hebben we eigenlijk voor gekozen. Ik ben dit jaar uh, een paar weken later begonnen als vorig jaar. Vorig jaar was ik uh, vrij vroeg na het WK weer begonnen, na het WK op de weg. En, uh, en nu ben ik pas uh, in, in november weer begonnen. En, uh, in principe is dat gewoon goed voor mijn wegseizoen. En, uh, en uh, ga ik daar dan later wel de vruchten van plukken, denk ik, omdat ik dan gewoon wat later wat beter ben. En, uh... en straks in parijs Roubaix, dan zeg jij, zie je wel. Maar nou, ik laat het open. Uh, dat is voor mij natuurlijk de ultieme koers uh, die er voor mij bestaat. Uh, ook als uh, waar mijn hart vroeg lag bij het crossen. En uh, als je dan naar de toekomst kijkt uh, met het. Uh, ja, in Roberto is gewoon een supermooie koers. Een beetje regen zou dit jaar uh, niet meer staan. Richard Groenendaal, Als Langs Boom zegt: ik ga voor de spielerij een wereldbekerveld rijden. Wat denk jij dan? Ja, dat kan niet. <laughs> een wereldbeker voor, uh, als training of als speeltje rijden. Dat is niet simpel en zeker niet in namen waar hij wil beginnen. Dat is een heel lastig parcours. Maar goed, ik begrijp de insteek wel. Op een ontspannen manier gewoon zichzelf testen op zo'n wedstrijd. En dat kan zeker wel, ja. Want jij kent hem goed genoeg en je weet ook dat hij veel te eerzuchtig is... om gewoon maar die mannen te laten rijden. Nou ja, op een gegeven moment zal hij misschien wel moeten... omdat het Van Luxe niet overhoudt. Maar, nee, maar hij wil op een ontspannen manier zichzelf testen op zo'n wedstrijd. En hij zal daar ook het maximum geven. 100% zal hij geven, ongetwijfeld. En uh, hij kijkt wel hoe ver dat je komt, denk ik. En we zitten allemaal te wachten op die doorbraak van de talentvolle belofte die we op dit moment hebben straks bij de elite. Ja, en bij de beloftecategorie doen ze het heel erg goed. We hebben zes, zes jongens. En uh, ja, Lars van der Raars wereldkampioen. Maar ook andere jongens, uh, podia, wereldbeker, uh, overwinningen, en noem maar, maar op. Het is nog wel een even, enkele jaren wachten tot, uh, tot die jongens de aansluiting kunnen maken op het elite niveau uh, zoals dat nu uh, in de rond te met met Nijs, Pauwels, uh, Stibar, uh, Albert. We moeten uh, twee jaar geduld hebben denk ik. Uh, dan komt Lars van der Haarder aan denk ik. Die is weer, wereldkampioen al bij de belofte geworden en uh, ik denk dat hij de uh, komende jaren prof zal worden. En, uh, daaronder zit nog Mark Tunis, uh, Stan Godery en nog een aantal hele goede jongens, uh, jonge jongens. En, uh, als die in de cross blijven, en dat denk ik wel, dan, dan gaan die heel ver komen. En dan gaat hij de komende jaren Nederlandse veldrijden trekken, denk ik. En, en dat is ook zeker de bedoeling. Ik denk, als je naar Last kijkt, als hij bij de cross gaat rijden, dan kan hij al zeker eh, korte uitslagen rijden. En daar moet hij gewoon de komende jaren in groeien. Als jij hem zou moeten adviseren, dat doe je waarschijnlijk niet. Maar wat zou je zeggen tegen hem? Blijf lekker crossen. Dat doe ik soms wel, maar. Eh... Bij hem is niet, denk ik niet, uh, niet de keuze aanbod dat hij of voor de weg moet kiezen of, of het crossen moet kiezen. Het crossen doet hij uh, super goed en uh, daar gaat hij ook wel blijven denk ik. En, uh, en hopelijk wordt hij volgend jaar rijdt hij alleen maar crossen bij de pros. En dan, uh, zeg het is, dan, uh, ja, dan gaat hij gewoon uh, hoger overgooien denk ik. Dat zei Lars Boom zondag in actie in Namen in België. In het komende autosportseizoen rijdt er weer een Nederlander in de GP2. In het voorportaal dus van de Formule 1. Het is Nigel Melker en hij gaat racen voor het Portugese team Ocean Racing Technology. Nigel, goedenavond. Goedenavond. Is het nog spannend geweest of het rond zou komen? Ja, de afgelopen weken waren heel intensief omdat we met veel teams bezig waren... En, uh... Ja, we zijn eigenlijk wel blij dat het voor kerst dat we een deal hebben in ieder geval. Je had meerdere opties. Hè? Hoe gaat zoiets dan? Uh, nou ja, eerst hadden we dan uh, met verschillende teams getest. En dan ga je kijken wat, uh, wat past het beste bij jou. En, uh, ook financieel uh, is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. En uh, ik denk dat uh, Ocean uh, uh, financieel gewoon een, uh, dat we een hele goede deal hadden kunnen maken. En... Uh, ja, we hadden daar ook getest en die test was ik vierde en derde geworden. Dus uiteindelijk ging het daar wel hartstikke goed. Ja, dus je had daar wel het beste gevoel bij. En is het dan ook nog zo dat die teams dan tegen elkaar gaan opbieden? Uh, ja, nee, absoluut. Ja, ja, maar op een gegeven moment uh, zie je wel dat sommige teams, uh, die hebben toch een limiet. En uh, sommige teams die, die gaan door. Ja. Nou is dit uh, het voorportaal voor de Formule 1, hè? zullen we het maar even noemen. Dat, dat is eigenlijk ook gewoon zo. Um, uiteindelijk ja. wil je die Formule 1 in. Um, ik neem aan dat je een pad hebt uitgestippeld. Ja, absoluut. Ik, uh, ik heb dan afgelopen jaar GP3 gedaan en Formule 3. En dan wou ik GP3 wou ik kampioen worden. Maar uiteindelijk ben ik derde geworden. Nou, daar was ik eigenlijk ook wel, uh, wel tevreden mee. En dan uh, ja, voor dit jaar... Uh,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 Ja, en is dat dan ook de termijn? Dat je, je doet dat een jaar of twee... en als je dan goed genoeg bent, stroom je door? Ja, als je in de GP2-kampioen wordt... Dan, dan weet je eigenlijk wel zeker dat je de Formule 1 ingaat. Ja, um, hoe, hoe, hoe is eigenlijk het slagingspercentage? Hoeveel coureurs die we in de GP2 zien... gaan uiteindelijk naar de Formule 1? Um, ja, van alle rijders, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, van iedereen die GP2-kampioenschap heeft gewonnen... is er maar eentje... Niet doorgestroomd naar de Formule 1. Dus dat is, uh, voor mij zijn er zes uh, kampioenschappen gehouden. Dus uh, vijf mensen zijn door naar de Formule 1 die dat kampioenschap hebben gewonnen. Ja, en om er even namen aan te koppelen, het beste voorbeeld is dan Lewis Hamilton. Hè? Die kampioen wordt in de GP2 en later ook in de Formule 1. Ja, ja dat is heel mooi voorbeeld inderdaad. We gaan je volgen. Oké, okay, dat Su is mooi. Succes <laughs> en dankjewel. Ja, u ook hartstikke bedankt. Nigel Melker onthoudt u die naam. Ik heb nog een naam voor u, Mieke van der Wij. En dan weet u wel hoe laat het is, namelijk bijna 11 uur, straks met het oog op morgen. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Het Radio 1, jaaroverzicht. Ik spreek en ik zal blijven spreken.